geen mindere keeper. De keepers zijn even goed, natuurlijk, bij Bloemenhal. Bij, uh, die zijn van gelijkwaardige klasse. Komt Jeroen Te Dik aan de bal. Aan de linkerkant staat hetzelfde. Jeroen Te Dik, Bloemenhal. Rechts, uh, Kikongers, Kikongers. Plaatsen hem door naar uh, Gijs Champoelgeest. Gijs geest. Gaan het kijken wat hij denkt spelen. Plaatsen ze aan de rechterkant hetzelfde naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft niemand voor. Schaamele en doorgaan met die bal. Gaat over de middenlijn. En moet hem nu gaan plaatsen. Doet dan ook, nee. Houd die bal nog even vast. Plaatsen hem dan terug naar Gijs Champoelgeest. geest. Over de middenlijn. Plaatsen dan meteen aan de linkerkant hetzelfde naar Kikongers. geest. Al ruimte om te gaan kijken hoe die kan gaan spelen. Zal hem waarschijnlijk aan de kant gaan spelen? Nee, hij probeert een lange bal. Denk ik. Nee, hij plaatst het door terug naar Kik Keekomers, aan de linkerkant van het veld. Moet het dan door? Plaatst naar Paaltjeon. Paaltjeon Paul Paul pakt die bal meteen aan. Dan gaat dan richting het stadsgebied. Dan krijgt dan de nummer drie van Spaanemouder tegenover je. En Paaltjeon heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Plaatst hem terug naar Sander Beuk. Hij maakt een mooie, mooie schijnwerking, maar verliest aan de bal. En dat betekent dat die bal over de zuilen heen gaat. En dan ingooi wordt voor Spaanemouder. Spaanemouder wat uh, ja, op heel veel plaatsen gewisseld is ten opzichte van het eerste duel. Dat zou mij te veel zijn om dat op te noemen.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 Na zes minuten stedelijk.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 Straight ahead It's following me up. Gotta hurry on. Don't dare to look back. Blue pill is straight ahead.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 Aan het Gassaspleintje. Gassaspleintje. Dan kom ik wel vaak. Want nou, het is een hartstikke leuke mensen. Art, uh, art heet dat geloof ik daar. Hobby Art. Ho Hobby Art. Heb ik met hem afgesproken dat we daar in, een, uh, in de etalage... maken we een klein strandje. En dan... Uh, daar zetten we de watertoren van mij. Verlicht helemaal. Ik heb er ook... dan wil ik er ook even snel bij vertellen. Ik heb er uh, heel modern uh, van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 Dan is Sammer met MacArthur Park. En we gaan snel door naar de wedstrijd BBC Bloemendaal tegen Spaanwouden-Cherk de Blauw. Waar het stand nog steeds 0-0 is. Maar net een hele grote kans voor Bloemendaal. Het was een bal van Tim Jones. Die zag snel helemaal vrij staan. Die gooide hem in één keer door. Nou, die ging door naar de achterlijn. En gooide hem voor. het was Paul Jones die hem intikte. Maar die bal werd net van de lijn gehaald door een speler van Spaardenmouden. En zo staat nog steeds 0-0 in deze wedstrijd. Er wordt nu een overtreding gemaakt op Sanderbeum. Op de helft van Spaardenmouden. En Bloemendaal ja, probeert het spel te dicteren. En probeert het spel te maken. En Kik die die die bal op Skikombers en Sander Beum. krijgt die bal dus dan, uh, terug. En dan wordt hier een speler van Spaardenwoude, nummer 6. Eén manier bonken, dus over de lijn gewerkt. Dat betekent ingooi voor uh, Bloemendaal. dezelfde plek waar hij net was. En dit is zeker om Kikomers die zich daarmee gaat bemoeien. Kikomers gaat kijken waar hij één keer gooien. Gaat staan te wijzen. Gooit dan naar Tim John. Tim John neemt die bal goed aan. Mee. stoot die niet goed aan. waarom ze zijn borst aannemen. Staat af van zijn borst. En gaat er over naar Dat betekent ingooi voor Spaardenwoude. Op dezelfde plek waar net ingooi was van Bloemendaal. Spaardenwoude gooit die bal erin naar de nummer 6. En het is dan Kikomers die er goed tussen zit. Kikomers maakt een overtreding op, uh, op uh, de nummer 6. Dat betekent nu in de rug betekent een vrije trap voor Spanewoude. Dan uh, komt die bal, die komt meteen is al waarschijnlijk diep gaan, want Spanewoude laat ver ver terug zakken op eigen helft. En weer dan met een snelle counter eroverheen te komen. Dus uh, komt die bal van Spanewoude, gaat naar richting Spitsen, waar dan moet Pieter erbij zijn. En Pieter rijdt dan pakt goed die bal en uh, gooit hem meteen weer terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal aan zijn voeten. Kan meters gaan maken, nog een keer meters maken. Zo voor de middellijn heen, moet er nu gaan, gaan paatsen. Doet hij dan ook naar. Uh, uh, nee, hij heeft die bal nog steeds zijn voet. Gaat kijken of die keer spelen. Gaat dan om de man heen. Dan wordt die bal zo aan de zaal 9 getrapt uh, door Sparenhouden. En dat betekent dat de Klooster die bal al kan oppakken. Veel de plaatst plaatsen meteen weer door. Uh, aan de rechterkant van het veld naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas en Tim Jones. Tim Jones, gaat kijken of die een keer spelen. Moeten we dan gaan plaatsen. Plaatsen hem dan ook heel goed richting zijn broer. Die gaat er even de Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Joan mee erom achter die bal moet aanholen. En dat het de nummer achteron van geld door die Sparen Sparenhouden. Aan de rechterkant van het veld is het Sebastian Thomas die probeert bij te komen. En is het, uh, maar die bal gaat over de zaal En dat betekent een ingooi van Sparrowoude. Komt die bal dan richting de spits. En dat betekent dat Gijs Poelgeest die bal rustig op moet pakken. En dan plaatsen we naar Pieter Rijs. Dan plaatsen we het even terug naar Gijs Jan Poelgeest. Die heeft ook geen enkele tegenstander meer tegenover zich. En kan rustig gaan opdreigen met die bal. Gaat kijken wie hij kan spelen. Plaatsen we dan naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, moet gaan pasen. Sebastian Thomas, gaat kijken. Iedereen en plaatsen dan aan de rechterkant hetzelfde water snel. Maar die kan die bal niet lopen. Dat betekent dat die over de zijne heen gaat... en dat een uh, ingooi komt uh, voor staan en de overkant hetzelfde helemaal. En, en dat... Uh... Tim Wisser die bal oppakt en zal hem gaan gooien naar de lange spitsen van Spanemouden. Die wordt teruggekocht en is daar Gijsje Poelgeest. Die er die bal kan oppakken en kan opdrijven en die bal gaat kijken. kan Plaatsen we meteen diep naar Paul John Paul John moet die bal aanpakken. Doet hij dan ook goed? probeert dan Rick uit te bereiken. Die kan er niet bij komen, maar de is Tim Jones die corrigeert. Tim Jones, ballen zijn voeten. Uh, moet gaan kijken waar hij heen kan gaan. plaatsen we dan rustig naar Rick Kuis. Kuis. Pak je, pak je bal goed op. Krijgt de man tegenover. Dus je, Kuit moet gaan uithalen. Nee, ga nog een actie maken. Plaats dan weer tegen een voet van het speler van Spaanenwoud En dat betekent balverliezen op het middenveld. En dan moet je oppassen voor die, uh, voor die, snelle, uh, voor die snelle counter van, uh, van uh, Spaanenwoud, met Als kickhongers die hem goed dichtloopt. En dan de bal over de zeilen heen plaat. En dat betekent dat hier gespeeld hebben in deze wedstrijd. Een klein half uurtje met de stand natuurlijk nog 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. En we gaan nog eventjes uh, kijken naar uh, de uh, tussenstanden en uitslagen uh, binnen de eredivisie. Uh, vrijdag is één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk speelde thuis tegen Vitesse. Won met grote cijfers. Vier tegen 1. Nou, voor de, man, uh, voor de club die uh, toch wel stijf onderaan staat. Uh, een grote verdienste tegen Vitesse. Dus vier tegen één. Verder FC Twente speelde zaterdag tegen SC Heerenveen thuis. Twente koploper. En nog steeds koploper, want ze hebben gewonnen met 2 tegen nul.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 Tegen Willem 2. Daar is het inmiddels 1 tegen 0.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 En waar het dan nog steeds 0-0 is in deze wedstrijd. En Bloem dan probeert aan te drukken bij tegen de tegenstander. Maar je moet opletten voor die kaantjes van Span en Sparenhouden. Wat zich erg ver laat terugzetten. Zakken als de Bloemen aan de aanval is. En dan uh, proberen ze als de bal te er zitten er razendsnel eruit te komen. En er wordt een overtreding gemaakt op uh, Tim Jo. Maar dat mag doorgaan met de scheidsrechter. En het is toch Joan die de bal weer overneemt... Krijgen we nog een beuken uh, daar uh, tegen de, van de tegenstander. En dan komt de kaart daar, waarschijnlijk zo te zien. Er komt een uh, kaart, ja, een gele kaart voor, uh, voor de nummer achter. ...van, van uh, uh, Spaar Dat was ook een, een, een behoorlijke overtreding op Tim, uh, Tim Jonen... Uh, uh, ja, ...in het middenveld, de helft van van, de, van, van en eigenlijk. En dat betekent dat, uh, dat uh, Tim Jonen uh, even op het veld ligt... ...en uh, dat dus hij nou weer over krabbelt. Maar de er heeft ondertussen de administratie in orde gemaakt... ...en dat betekent dat nu die vrije trap genomen kan uh, gaan worden. De bal wordt klaargelegd, er staat bij Tim Jonen, er staat bij uh, Gijs-Jan Tim Jones die gaat, draf eraf en, uh, nou, niet draf aan het veld, maar die gaat dus, uh, bij die vrije trap is. En het zal Gijs-Jan Poelgees zijn die hem de laat draaien. Zo te zien, uh, komt er een draaiende bal van Gijs. De bal mag genomen gaan worden van de scheidsrechter. Komt die bal ook? Nee, en in vandaag aan Tim Jones. Tim Jong, dat die bal wel een zoete plaats van één keer door naar Gijs-Jan Poelgees. Gijs-Jan Poelgees, kan hij doorplaatsen? Nee. Er is dus nog Gijs die in de bal knop pakken. En dan wordt die bal meteen weggetrapt door, eh, uh, Maar dan moet je oppassen. Nou is het gevaarlijk. En dan nou is het ook, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, die moet u, uh, snel in de achtervolging bij die spitsen van uh, en het is je Thomas die is die dus goed dat het er wel aan gaat met de, de nummer 10 Joey Hogeboog. En uh, Sebastian, die laat ze niet zo gauw voor die bal afzetten. Ondanks dat hij dus uh, sterk is. Joe en Joe gewoon. Uh, en breder is dan, uh, dan Sebastian. Maar Sebastian stond, zijn mannetje. En uh, werd de zonder werd er vrij trap. Kijk, kom eens. Nu in de bal. Plaatsen dan over de linkerheen naar Dan Joan. Joan. kan die bal niet binnenhouden? Dat betekent dat Spaan en weten om die bal te pakken. Maar de Sanderbeum. Sanderbeum aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal aan zijn voeten. Moet kijken naar die ene kant. Heeft die bal nog steeds aan zijn voeten? Moet dan terug gaan Plaatsen plaatsen een kuit. Kuit. Moet een actie maken. Plaatsen een een Joan. Joan heeft die bal aan zijn voeten. Probeer dan goed te plaatsen.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 kan hij wel aannemen. moet hem dan terug gaan plaatsen. Waarschijnlijk plaatsen we hem dan terug naar Gijsjan Poelgeest. Gijsjan zit aan de linkerkant dan kikkomst komen. En die probeert hij dan te bereiken ook helemaal goed. Maar het is daar dan Sander Beum die er niet bij kan komen. En dan is het de Roeman van, van Sparenwoude die wel weer oppakt. En meteen wel lang en diep, diep gaat spelen. Maar dat is de nummer 11. Die buitenspel staat Joey Boontjes van, van Sparenwoude. En dat betekent dat hij vastgevlaagd is. En dat er hier gevoel is. Een kleine 43 minuten. met het natuurlijk nog steeds 0 tegen 0. Kristallen, kometen, manen en planeten, ah, alles draait om mij. En door de witte wolken poort tot diep, onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind en alle schelpen die het wind gaan blinken.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 Ik scheur de rotsen met mijn stalen meer.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 Stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo so lief.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 Oké, okay, nou dat is uh, helemaal duidelijk. Uh, nou, mensen die het gemist hebben, uh, kunnen zij nog uh, ja, informatie krijgen achteraf of dat er nog een uh, volgende open dag is? Absoluut, ja, ze mogen zo ze kunnen sowieso iedere zaterdag uh, uh, bij ons langskomen. Um, vanaf een uurtje of één tot en met nou, s'avonds later, een uurtje of negen tien is er altijd wel al iemand uh, aanwezig. En um, daarnaast uh, kun je op internet ook een hele hoop informatie vinden van wanneer wij aanwezig zijn. En er staan ook telefoonnummers, e-mailadressen. Voor informatie kunnen mensen naar www.debuffaloos.nl of ze kunnen een mailtje sturen naar info.debuffaloos.nl Oké, okay, nou Jan Hilko Diets, dat is helemaal duidelijk. Dankjewel voor, uh, voor jouw uh, ja, terugblik eigenlijk op de open dag van Scouting de Buffaloes. Ik hoop dat uh, alle elf de... de, de...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 So we drilled it out so that it would fit And with a little bit of help from an adapter kit We had that engine running just like a song Now the headlights, there was another sight We had two on the left and one on the right But when we pulled out the switch, all three of them come on The back end looked kind of funny too But we put it together and when we got through Well, that's when we noticed that we only had one tail fin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 In Amsterdam-Ostdorp hebben zo'n 1500 mensen de speciale mis voor de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig bijgewoond. De mis werd opgedragen in het Pools. Er waren onder andere vertegenwoordigers van de Poolse ambassade bij. Een man van 64 uit Rotterdam is opgepakt voor ontvoering van zijn twee kinderen. De kinderen verdwenen woensdag en werden vrijdag teruggevonden in een woning in Antwerpen. De jongens van 10 en 11 wonen in een pleeggezin en waren bij hun vader op bezoek. Toen de man de jongens niet op het afgesproken tijdstip terugbracht, schakelde de pleegmoeder de politie in. De jongens zijn inmiddels teruggebracht naar het pleeggezin. De man is opgepakt en de recherche heeft een uitleveringsverzoek ingediend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan... om de Thaise hoofdstad Bangkok te mijden. Nederlanders die al in Bangkok zijn... kunnen zich via de website van de Nederlandse ambassade laten registreren. In noodsituaties kunnen ze dan via sms worden bereikt. De adviezen komen naar de bloedigste onlusten in Bangkok in 18 jaar. Vandaag is het overigens rustig in de hoofdstad. In de eredivisie voetbal is de topper PSV Feyenoord geëindigd in een gelijkspel. spel, bleef in Eindhoven 0-0. Door dat gelijkspel zijn de titelkansen van PSV vrijwel verkeken. De achterstand op koploper FC Twente is met nog drie wedstrijden te gaan opgelopen tot zeven punten. Nummer 4 Feyenoord houdt een marge van twee punten voorsprong op nummer 5 AZ, dat gisteren ook met 0-0 gelijk speelde. In de staart van de ranglijst boekte ADO Den Haag een belangrijke thuisoverwinning op FC Utrecht. Het werd 2-0 door doelpunten van Buis en Verhoek. ADO passeert daardoor op de lijst Sparta en staat nu 15e.